Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is flink file rijden op de Europese snelwegen. Op veel plekken sta je vast. Het komt door de vele vakantiegangers die vandaag op pad zijn naar hun bestemming. Onder meer van Duitsland naar Salzburg in Oostenrijk is het achteraan aansluiten. De vertraging is daar 4,5 uur en blijft nog wel even druk op de weg, verwacht de ANWB. Het drukste tijdstip is zo rond het middaguur op zaterdagen... en in de loop van de middag neemt het dan meestal wel af qua drukte. Vooral bij de Gotthardtunnel verwachten we wel dat de drukte heel lang aanhoudt in Zwitserland. Daar sta je vanavond ook nog wel in de file. Morgen wordt het waarschijnlijk minder druk, wel kan er dan veel terugkomend verkeer zijn. Er zijn minstens 19 doden door de overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky, onder wie zes kinderen. Door veel regen zijn de rivieren daar overstroomd. Er wordt verwacht dat er meer overleden mensen bijkomen. Er zijn namelijk nog steeds mensen vermist. President Joe Biden heeft de overstromingen uitgeroepen tot nationale ramp. Een brandweerman is gisteravond ernstig gewond geraakt in Capelle aan de IJssel, in de buurt van Rotterdam. Hij vloog met de brandweerauto met een hoge snelheid uit de bocht en kantelde... Een andere brandweerman raakte licht gewond. De brand waar ze naar op weg waren is door collega's geblust. Internationale studenten gaan een spannende tijd tegemoet, want hebben ze een plek om te slapen in het nieuwe collegejaar? Dat is niet alleen voor eerstejaars een ramp om te regelen, ook tweede en derdejaars hebben het moeilijk. We're just hitting up like every single site we can find. Like we're looking through Facebook, we're looking through Commonwealth. At least like 15 of 20 viewings makes you feel very um, sad. A bit nervous. It's Up faster than I think. Een deel van de eerstejaars internationale studenten wordt in Amsterdam geholpen aan woonruimte. En na het eerste jaar moeten ze zelf wat zoeken. Dat is wel echt mis volgens de studentenvakbond. Er is best lang slecht gecommuniceerd over de wooncrisis. De uvrouw wordt daar steeds beter in, maar er is nog een lange weg te gaan. Want eigenlijk moet je gewoon zeggen, als jij op 1 juli geen kamer hebt, dan ga je geen kamer vinden. Moeten universiteiten wel zoveel internationale studenten aannemen? Meer daarover op de YouTube-pagina van ons, van NOS op 3. Het weer nog zonnig en warm, 22 tot 27 graden vandaag. Vanmiddag wat meer wolken, er kan in het westen ook een buitje vallen. Morgen nog meer wolken en regen, het wordt dan ook wat minder warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zo er ook een, die pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel, ah, oh, wij kiekten al zijn leuke dingen, weet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 En je problemen die nemen ze mee Broodje waaien in zandboot Broodjes en koffie gaan mee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 staat wel aardig zon, maar honing houdt Maar als je boter op je hoofd te blijft, er dan maar liever uit.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 maar eens gaan zeggen en persoonlijk uitgang leggen aan die uno secretaris die meneer goed dan dan zeg ik hoe moet je horen hoe laat ze breien hoe het is zo nodig hoe laat ze breien hoe elk staatshoofd in ieder land laat ze breien alsjeblieft hoe Tand. Anders komt er nooit een eind aan bakkeleien. Laat ze breien, hoe, laat ze breien, hoe, laat ze breien, hoe dan? Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan. Als de kolen aan kon wennen, op niet als de dikke pennen. Dan mocht Engeland vandaag nog in de EG. Moeten breien, ook in Cuba en Turkije. Hoor als Nasser nou maar gewoon een bolletruitje breien. Had nog maar niet eens te praten van die veraziaten. Als Humines ging beginnen aan een kabelsteen. En als Johnson uit wou schrijven. Een trappelzak ging breien, was het uit met die misère. Nog dezelfde week, oh Hoe moet je horen? Hoe laat ze breien? Hoe, het is zo nodig. Hoe laat ze breien? Hoe, elk hoofd in ieder land. Laat ze breien, alsjeblieft, Anders komt er nooit een eind aan bakkeleien Laat ze breien, hoe, laat ze breien, oeh Recht breien, hoe tand Insteken, omslaan Johnson, af laten gaan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 van de politie, oh ho, ho, meneer, kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achter ligt, iemand? Ik hou veel van mijn politiebaan, want overal sta ik vooraan. Geen mens viel zag ik zo dichtbij, dacht mevrouw, zijn s'avonds, wat heb jij? Ik loop iedere bioscoop, zonder dat ik een kaartje koop. Nooit heb ik een keertje pech, zie alles goed, omdat ik zeg: stop meneer, ben van de politie, oh meneer. Kom van uw fietsie, ga maar even aan de kant. Hoe oppe dat uw achterlicht niet brandt. Stop je vrouw, mocht u daar wezen, heen je vrouw. Kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord. Of schieten soms dus uw ogen wat te kort. Zo loop je te speuren.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 van oranje weer. Sinaasappels zoekt ze zelf maar uit. Grote, kleine, kent maat. Betere zin, sappertje, kind, roept die man nog snel. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappels daar een visje in. geld aan de droog.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 Heel mijn kamer van rood en van oranje. Mijn handen klebberen de kastanjetten En de flamengo Die stamp ik met mijn voet Ik draag hen.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 Ik loop dikwijls diep in gedachten Door de donkere nachten Langs de stille grachten En ik blijf op je wachten Het was in de lente We waren in Rome Een zonnig terrasje Wat de bomen. Cosa vuoi dire che amando mi amore? Se quando mi parli non c'è quest'amore, che cosa vuoi dire con questa parola che abbiamo cercato? Ben. Ready? Vier als een tijger, toch wil ik jou eenmaal nog zien, en klinkt er straks het klokje van scheiden? Alle moet ik dan kruipel gaan. Om ik ben geboren, daar wil ik sterven. In die mooie, die fijne Jordaan, aan de voet van die mooie westen. Daar heb ik van die gedachten gestaan. Ik heb er die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 Hij is geboren in Amsterdam op 7 februari 1924... en al daar overleden op 8 januari 1989. Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. En zij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... Dit bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En nu hoort u hem samen met Willy Alberti, Johnny Jordaan... en Willy Alberti met Bim Bam, O oh, Mooie Wester Ik heb jou zo lief, Westertoren. Ik heb aan je voeten gestaan Ik heb me met de leren keren uur. schip van jou in het sappige groen. Maar het meisje riep, Ivan, laat los nou. Een man die een zeer lastig wijf had, sprak denk niet dat ik overdrijf, schat. Maar als jij zo kijkt en het op blijft, dan wou ik dat jij onder lengte zat. Een meisje, het kind heet de voor voeren met mooie en op de Biesbosch. Ze Wiesbosch. Die iets los Er was eens een jochie in Staphorst Die vast niet alleen van de trap dorst Dan gilde hij luid Ik klei iedere keer uit Omdat moeder op elke treedpap morst Een weduwe stond in de kunst bij Een schatrijke handelaar in kunst zei Ik heb mijn diner en mijn lunch vrij. Een schot trouwde in de Malaise. Met een juf die het was een Française. Hij zei "Bedankt jullie mode is slank. Ook maar zoek van van een punaise. Een schoolmeester in Yokohama. Die stond voor de klas in Pia.